Levi van Eck met het nos Journaal. In de moskee in Den Haag zijn minstens 21 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Eén van hen, een 77-jarige man, is aan het virus overleden, meldt Omroep West. Enkele moskeegangers zouden de gemeente Den Haag hebben opgeroepen om de moskee te sluiten. Zij maakten zich zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Op 12 maart ging het gebedshuis officieel dicht voor gebeden... maar daarna zouden er toch nog bijeenkomsten zijn geweest... waar meer dan 30 mensen aanwezig waren. Nadat vorige week vrijdag de besmetting formeel werd gemeld... bij het bestuur van de moskee, besloot hij het pand nu helemaal te sluiten. De politie heeft in de buurt van het Centraal Station in Den Haag... meerdere betogers aangehouden. Persbureau ANP spreekt van ruim 20 aanhoudingen... maar de politie kan dat niet bevestigen. De demonstranten negeerden eerdere oproepen van agenten... om als groep uit elkaar te gaan. De betogers demonstreerden tegen de lockdown-maatregelen van het kabinet. Er mogen maximaal 30 demonstranten op één plek zijn... en ze moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Eerder vandaag waren al zeker twee mannen aangehouden. Het aantal doden door het coronavirus is met 20 toegenomen naar 5951, meldt het RIVM. Dat zijn er acht minder dan gisteren, toen waren het er 28... Deze mensen zijn niet allemaal in de laatste 24 uur overleden. In de meeste gevallen zit er een vertraging in het moment van overlijden en het doorgeven aan het RIVM. Verder zijn er vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn er vier minder dan gisteren. In Nijmegen hebben archeologen een stuk van een Romeins aquaduct gevonden. De restanten werden drie meter onder de grond gevonden in een bouwput. De vondst laat zien langs welke route het aquaduct heeft gelopen vanaf de heuvels in Berg en Dal naar het legioenskamp in Lijmegen. De archeologen vermoeden dat dit resten zijn van een houten bak of een goot. Via het aquaduct stroomde schoon drinkwater naar de Hunneberg, waar rond 71 na Christus een legerplaats was. Het weer vanavond en vannacht drijven wolkenvelden over het land. Het koelt af naar 9 graden. Morgen wolken en zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de Ring Amsterdam, de A10, Koenplein Nieuwemeer. Een ongeluk bij Amsterdam Slotervaart. Vanaf de afrit Haarlem staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 van de SpaceX, maar vanavond hebben we pomping nummer 2. Om 8 minuten voor half tien uh, Nederlandse tijd uh, gaat hij uh, de lucht in en hoop hem zo rond uh, kwart over elf te zien uh, overvliegen hier uh, in uh, Nederland. Moet je net onder de maan kijken en dan zie je waarschijnlijk een uh, lichtflits zo voorbij schieten en dat is dan het uh, ruimteschip, het eerste bemande uh, ruimteschip dat richting de sterren gaat. you the way I'm feeling Anyone who ever wanted you Try to tell you what I'm feeling inside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 On. You learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life, the finest.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 Klein beetje Julio Radio eigenlijk. Wat zou ik te zeggen. En deze is voor Herman. Nee, voor Julio. voor, uh, voor, voor Julio. Concret. Conocerte mi pensamiento yo apenas lo creía. Ja. No he podido descansar con tu recuerdo. Y me encuentro solo en mí me El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la de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 Voor te solo un poco de tu amor por un poco de tu amor por un trozo de tu vida la mente a te por un poco de tu amor.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 Is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aalt vliblakken, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Oh. Zeggen mensen en ze hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoef ik hier niet te koop Dus ik, ze hebben gelijk ja. M'n mm. Iets te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Outfit belakker I'm a sucker, but I'm not going to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 Fini de Misschien zie ik hier ooit. Nog een vreugde straat. Duur romant. je vreugde. Duur je vreugde. Duur je Al de liefste en Paul de Leeuwen met een mooi paal. Oftewel een welhistoire. Ben benieuwd of dat ook geldt voor het gedicht van de dag. Dat hoor je nu. Hier is steeds als jij me aankijkt.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 En zo gaan we op naar een heel mooi Pinkster Weekend hier in Zandvoort. We hebben in ieder geval met de Zandvoortse Radio heel veel zin in. Met heel veel lekkere muziek wat we ook het Pinkster Weekend voor je gaan brengen op de Zandvoortse Radio. Straks om 6 uur als eerste Entertainment View met Fred Heij.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 Kijk hoe het er allemaal voor staat. Dat gaan we doen morgen tussen 2 en 5. Dus een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot morgen. Dan zijn Albert Jan en ik er weer. Tot dan. Paam. Doei. Kings really make you things just make you swear and curse. When you're chewing on last Give a whistle.